Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische Wagner groep wil de Oekraïnse stad Bakhmut in handen krijgen... als opslag voor troepen en tanks in de mijnen daar. Dat zegt de baas van het huurlingenleger, Yevgeny Prigoshin. En volgens hem zijn de mijnen als het ware een netwerk van ondergrondse steden... waar je veel mensen kwijt kunt en zelfs met tanks rijden. Volgens Amerika is het de Rus vooral te doen om commerciële doeleinden... Om Bagmoed in de regio Donetsk wordt al weken hevig gevochten. Ook vandaag is de stad in het oosten weer bestookt, zegt het Oekraïnse leger. Ondanks een door Rusland voorgesteld staakt het vuren. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur ontboden. Hij doet dat vanwege nieuwe executies van Iraanse demonstranten. Twee mannen werden opgehangen. Hoekstra roept op Twitter andere Europese landen op... om ook de ambassadeur in hun land tekst en uitleg te laten geven. Volgens Hoekstra werkt Brussel ook aan een nieuw sanctiepakket voor Iran. Opnieuw zijn op de skipistes in Oostenrijk diverse ongelukken gebeurd. In de deelstaat Tirol liep een Nederlands meisje van 9 gisteren hoofdletsel op. Gebeurde nadat ze was aangereden door een snowboarder. Verder ging het opnieuw mis op de plek waar vorige week een 28-jarige vrouw uit Nederland om het leven kwam. Dit keer verloor een jongen van 11 de controle over zijn skis. Hij kwam in botsing met twee kinderen en een vrouw. Hij ligt nu met rugletsel in het ziekenhuis. En in de eredivisie heeft AZ met 1-1 gelijk gespeeld tegen Vitesse. De Griek Pavlidis zette AZ op voorsprong. Maar vlak voor het einde maakte Sanko gelijk voor de ploeg uit Arnhem. En voorafgaand aan de wedstrijd was er een minuut stilte voor de overleden Braziliaanse topvoetballer Pelé. Bij elke wedstrijd deze speelronde gebeurd dat. Eerder op de avond speelden RKC en Heerenveen gelijk. In Waalwijk bleef het 0-0. Er Zijn nu nog twee wedstrijden bezig. Fortuna Sittard Go, Het Eagles en PSV Sparta. Het weer, de regen die trekt weg naar het oosten, maar vanavond komen er weer nieuwe buien aan. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen eerst zonnewolken opnieuw zeer zacht, 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB.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 Celebrating 10 years at your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zanford. Are you ready? On CFM. <laughs> Welcome to Nightwalk's Main Stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's Main Stage. Hosted by Mario Zanfort.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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op Ziet <smacht> De wensen natuurlijk voor het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar, ja, officieel mag het niet meer, hè. Na drie koningen, dat was gisteren, schijnt het niet meer te mogen. Dus uh, ja, hè. Nou ja, bij deze doen we het toch nog even. CFM Zandvoort zaterdagavond ook 2023. En we iedere zaterdag bij met het beste van dance, RB. Een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party update. Het team boven beste platen van de dansvloer. En straks in het tweede uurtje. Ook DJ Mausers dit jaar weer van de partij. Met zijn Global House vibes. Straks in het derde uurtje. Vliegen we wederom naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavus Kelly. Ik hoop dat je het nieuwe jaar een beetje goed bent doorgekomen. En goed bent begonnen. Leuke dingen. En natuurlijk uh, ja, een hoop gezondheid. Ik hoop dat je al je vingertjes nog heb met al dat vuurwerk. Ik was uh, in Amsterdam en uh, ja, ik uh, vroeg aan mensen, mag jij vuurwerk afsteken? Ja, natuurlijk mag dat. Nou, een paar uur zacht, hier uh, kun je in een in een staan van uh, ja, <laughs> verbod op vuurwerk in Amsterdam is niet echt goed uh, gegaan. Nou, ik geloof in heel Nederland uh, hoe meer je het gaat verbieden, hoe meer is vuurwerk ze gaan afsteken. ze antwoord voor de muziek van Disco Girls met Chasing Waterfalls, oftewel TLC zoals ze heten, in, in een remix door uh, de Disco Girls, die hebben allemaal plaatjes uh, gepakt. De oude, gouden klassiekers. Een beetje jaren 90 en in een nieuw jasje gestoken. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Onderweg zometeen Joe Passillo en Raffaello uh, Tivolino. Met The Big Sun. Maar eerst die Pete Whiteley. Met What You Gonna Do. Je hoort het hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort 2023. Een nieuwjaar. De eerste uitzending van 2023, The Nightwalk op ZFM Zandvoort. Every Saturday at ZFM Zandvoort, The Nightwalk Main Stage. Yeah, yeah. met Get Down. En daarvoor horen we Joe Pacillo en Raffaello uh, Diavolino... met The Big Sun. Ik weet niet of je wel eens bij een, een clip bent geweest... van een artiest. Nou, uh, bij French Montana moet je zeker niet zijn. Tien mensen zijn gewond geraakt bij een vuurgevecht... dat ontstond tijdens de opnames van een videoclip... van de rapper French Montana in de Amerikaanse Staten... Florida, zo meld TMZ. Het is onduidelijk of French Montana, die eigenlijk... Karim Jabouche uh, heet, ook uh, geraakt is. Wel vertelt een getuige aan TMZ dat de beveiliging van de rapper en veilig heeft weten weg te krijgen. Het is niet bekend wie de schutter is. Ook is het niet duidelijk of het om één persoon gaat... of dat uh, meerdere personen hebben geschoten. De 38-jarige French Montana is bekend van hits als All The Way Up. is samen met Pat, Joe en Remy Ma. De Marokkaanse Amerikaanse rapper bracht vandaag zijn nieuwe album... Uh, Coke Boy 6 Money Heist Edition uit. Dat was... Uh, gisteren was dat trouwens. Waarop ook uh, ASEP uh, Rocky, Benny the Butcher en Kodia Black te horen zijn. En uh, French uh, Montana was bevriend met rapper Take Off. Die uh, is eind vorig jaar overleden bij een schietpartij. Dus ja, hè? in ieder geval bij dat soort dingen kan je beter niet aanwezig zijn. Want je wordt gewoon ingeschoten als je pech hebt. En het is nog niet zo lang geleden dat artiesten grotendeels afhankelijk waren van radiostations om een hit te scoren. En de anno 2022 helpt de aandacht op de radio mee, maar zijn het vooral TikTokkers? Die je moet inpakken. Het social medium, razend populair. Onder tieners heeft dit jaar ook grote invloed uitgeoefend op de muziekindustrie. Een ludiek video-idee of een makkelijk te imiteren. Geografie. Die op TikTok rondgaat. Wel meer, lijkt er artiest tegenwoordig niet meer nodig te hebben om een hit te scoren. Ja, Af en toe heb je platen en denk ik van. Wat is dit dan? Een hit? Ja, op TikTok is het erg populair dat er een leuk filmpje bij zit. Ja, zo score dus je als artiest tegenwoordig. Hier we hebben ze voor de Nightwalk. Ik wil weer veel te veel. Ik hoor het alweer. Step. We gaan door met muziek, want daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, Stapavond. James Hurr, Anton Powers en Tasty Lopez met That's It. So good! 20, want ja, dat was afgelopen jaren hè? waren DJ's van Mars. Deze heren hebben, uh, ja, hebben bewezen dat ze in een hele korte tijd een heleboel plaatjes achter elkaar kunnen zetten. Vorige week hadden we DJ Mouzo, die had ook pakkenbeet 40 plaatjes. Daar deed hij een klein uurtje over. Maar uh, ja, hij had haast, dus uh, hij had weinig kunnen voorbereiden. Maar uh, nu was het uh, DJ's van Mars met een terugblik uit 2021. En straks doen ze het eventjes met het uh, vorig jaar 2022. En uh, feestjes, die zijn er ook weer in het nieuwe jaar 2023. En zo zat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 escape.nl met natuurlijk onze eigen zangeres dus Raymundo. En vanavond doet hij het met Lucas Veen en Michael Toluza, Sexy Mr. S on Sex en MC Janto. Vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Rainwash. En als we doorlopen komen wij Club Air. En daar is vanavond de Throwback. Ook dat begint om de 11 uur. En dat duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check de website uh, air.nl of de uh, letters afgekort throwback.nl. Met onder andere Off Black. Naila, Dev en Dwani. En dat is natuurlijk uh, hip-hop en R&B in, uh, in Club Air vanavond. Throwback. En nog een uh, hip-hop en R&B feestje vanavond is in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore, Ook in 2023 doen ze het weer. rond We de rotte klok van middernacht. Nu tot in de vroege uurtjes. Hip-hop en R&B. En voor meer informatie check de website Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. En dat is natuurlijk Holland's home of hip-hop en R&B. Lidmaatschap niet verplicht. Maar je moet wel 18 jaar of ouder zijn. En tot zover ook de party-update. Door met muziek. Kazim en Atlantic Ocean. En Kazim heeft een nieuwe remix gemaakt van uh, Atlantic Ocean. Hier is Waterfall. Every Saturday at ZFM Zanford. The Nightwalk Mainstage.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 Man, top plus even a stick is gay Hey ladies, something. 2022, vorige week de DJ out en nu hoorde je DJ's van Mars met de best of 22. De mega mashup. 40 nummers in 6 minuten. Ja, hoe krijgen ze het op elkaar? Hè? Kan je vertellen. Daar hebben ze een paar maandjes aangewerkt om dat in elkaar te planten. En, en het klinkt fantastisch. Laten we eerlijk zijn. CFM Zalvoort. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er nog steeds? Erg populair. In de clubs, op de radio, op de streams. En uh, ja, op de festivals die er nog wel zijn. Maar in Nederland uh, is het alleen nog maar indoor. Hè? Deze week op 10, another en Abel Balder, met. Lex My Ice. Op 9, Armand Van Helden Met The Music Began to Play. Op 8, Jamie Jones in de remix van Vintage Culture. Met My Paradise. Op 7, Interplanetary Criminal. En Ellen Rose met Bota. Terwijl de baddest of them all. Op 6, Elephant System. Is weer een beetje aan het stijgen. Afraid to feel. Op 5, in Deep In de Georgia Smells remix van Last Night. the DJ Saved My Life. Op 4, Kashmir en Dagé. In de Marco Lives remix van uh, Brighter Days. Op 3. Bob Sinclair in de remix van Fisher Met World Hold On, natuurlijk met Steve Edwards. Op twee, Terry en Riverstar met Take This Sound. Deze week nog steeds op één. Jangie met Bell Mercy. Ook een plaat die beroemd is geworden op uh, TikTok, hè. Nou, ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van uh, Damelo met How We Do It? En moet je maar opletten, dat is een oude plaat. Een oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. Damelo met How We Do It. This is how we do it.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 Dan is